Vuur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Tristan en Isolde door de ogen van de dirigent. Het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het overheidstekort is over de laatste vier kwartalen 2,5%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Minister Kamp van Economische Zaken waarschuwt dat er geen reden is tot juichen. Hij denkt dat het tekort over 2013 uiteindelijk licht boven de 3% uitkomt. Hoofdeconom van Mulligen van het CBS legde bij KRO's Goedemorgen Nederland uit... waarom die laatste cijfers wat positiever zijn. Er zijn twee dingen aan de hand. En aan de ene kant natuurlijk de veiling van die 4G-frequenties. Die zijn toegerekend het eerste kwartaal van dit jaar. Dus die zitten er nog steeds in. Dat is een incidenteel effect. Daarnaast zien we ook dat de inkomsten de laatste tijd gestaag zijn toegenomen. Terwijl de uitgaven constant blijven. Dus ja, dat gat tussen uitgaven en inkomsten wordt langzaam kleiner. De opwarming van de aarde leidt tot een veel forsere stijging van de zeespiegel dan tot dusver was aangenomen. In het jaar 2100 ligt de zeespiegel 26 tot 83 centimeter hoger dan nu. Dat heeft het VN Klimaatpanel bekendgemaakt bij de presentatie van het nieuwste klimaatrapport. In de vorige eeuw steeg de zeespiegel 19 centimeter. Volgens onderzoekers komt de stijging niet door een snellere opwarming van de aarde, maar door een beter inzicht in de gevolgen van het smelten van ijskappen. De failliete reisorganisatie OAT ontraadt zijn klanten om op korte termijn naar hun vakantiebestemming af te reizen. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. OAT heeft alle vakantiereizen op langere termijn geannuleerd. Er kunnen ook geen nieuwe boekingen meer worden gemaakt. De curatoren komen met het advies na de onrust die is ontstaan op vakantiebestemmingen waar klanten van OAT wordt gevraagd om hotelrekeningen direct uit eigen zak te betalen. De reissom is gedekt door de stichting Garantiefonds Reisgelden, waardoor hoteleigenaren hun geld krijgen, maar die eisen dat de reiziger de rekening ter plekke betaalt, zegt een woordvoerder van de SGR. Dat heeft te maken met het feit dat OWAT bepaalde hotels niet betaald heeft... en de hotels weigeren dienstverlening te geven. En daarom hebben wij ook ervoor gezorgd dat er een, een, een, een alternatief beschikbaar is. En reizigers worden geholpen door tour Operator Tui. Bovendien kunnen ze een noodnummer bellen dat op de website van OAT staat.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 Het weer, veel zon, ook wat sluierwolken, het blijft droog... en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen en zondag blijft het vrij zonnig... maar door een aantrekkende oostenwind wordt het wat minder aangenaam. Oeh. Wat is er aan de hand op de Nederlandse wegen, John Bakker? Er staat in ieder geval een file op de A58... vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot, 5 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En nog altijd helemaal dicht is de N59, sirixee hellegatsplein Wegens in beide richtingen, tussen Den Bommel en Knopend Hellegatsplein afgesloten na een ongeluk, omrijden voorlopig via Bergen op Zoom. Betekenen die nieuwe cijfers van het CWS dat er niet voor 6 miljard bezuinigd hoeft te worden? Dat zo meteen. Hey, ZZP'er, je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All zakelijk. En dan naar upcbusiness.nl.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 Ooit was hij projectleider automatisering en vijf jaar later al... was hij de chef-dirigent van een operahuis in Duitsland. En nu brengt hij in Enschede Tristan en Isolde op de planken. Een opmerkelijke carrière en een mooi verhaal. Anthony Hermes, dirigent van de Nationale Reisopera, komt het zo vertellen. En dan blijf ik op de bühne, want het circus wordt naar de ouderen gebracht. Een heel circus, opgetuigd in huizen: Circus Seim. Bewoners kunnen er gratis van genieten. En het kabinetsbeleid kwam tijdens de algemene politieke beschouwing... in de afgelopen dagen zwaar onder vuur te liggen. Wij doen zo de nabeschouwing. Beschouwt u mee? Surf naar gids.fm. Ik heb er al veel over gehoord, maar toch nog even wat over die meest recente cijfers van het CBS. Tussen juli vorig jaar en juli dit jaar blijkt het overheidstekort niet 3% te zijn geweest, maar 2,5%. En ook al is het jaar nog niet afgelopen, dat lijkt een positieve trend. Dus zeg ik, 6 miljard bezuinigen hoeft niet. Waar... Of niet waar? Laat ik, laat ik het volgende over zeggen... Um, Arnoud Bodestit, schaduwminister van Financiën bij de gids.fm. Laat ik het over zeggen. Laten we nooit van uh, zomaar de laatste cijfers uitgaan. Maar wat, wat de trend van de afgelopen maanden bevestigt... is dat de economie zich stabiliseert inkomsten en uitgaven zijn redelijk onder controle. En dat betekent dat de overheid uh, een beetje pas op de plaats kan maken... en wat zekerheid kan bieden. En derhalve is de urgentie van het plotseling nemen van maatregelen... veel minder geworden. En wat betekent dat? Als een econoom dat zegt... de urgentie van het plotseling nemen van maatregelen is minder geworden? Nou, dat de overheid voorspelbaarheid moet uitstralen. En dat betekent dat als je nu ziet dat, dat de economie zich langzaam herstelt... dat betekent dat je in ieder geval geen maatregelen moet nemen... die het herstel belemmeren. En dat betekent dat je ook met het invullen van... Uh, van, van, van bezuinigingen en lastenverzwaringen... dat je daar nu geweldig voorzichtig mee moet zijn... omdat, je de, omdat de economie zich aan het herstellen is. Dus, uh, dus het 6 miljard op dit moment moet geen blind criterium zijn. Dus de lastenverzwaringen kunnen wat u betreft van de baan? Lastenverzwaringen die uh, de economie schaden... Uh, die kun je nu met een wat gerust hart uh, parkeren. Inkomsten en uitgaven stabiliseren zich... en dat betekent dat overheidsboekhouding uh, redelijk onder controle is... En dat betekent dus ook dat er minder dan 6 miljard hoeft te worden bezuinigd. Dat, dat kan het heel goed betekenen. Ik, ik, waarom, ik, waarom ik het iets voorzichtig zeg... is dat het doen van onzinnige uitgaven... of het uit de hand laten lopen van zorguitgaven... Ik noem maar even iets. dat is iets wat ons ook morgens gaat. Die zorguitgaven die stijgen met een percentage wat onhoudbaar is... dus die moeten in de hand gehouden worden. Dus als we nu de remmen loslaten, dan is dat het laatste wat ik wil. Wat ik wel zeg is, de economie stabiliseert zich... economische groeitekenen komen komen op... en dat betekent als overheid... kijk waar je... Waar je de economie kunt stimuleren in plaats van dat je de economie op dit moment afrent. En de vuistregel van het kabinet is, ik weet niet of dat uw vuistregel ook is. Maar elke tiende procent staat voor 1 miljard aan bezuinigingen. En het kabinet ging uit van 3,6 procent, tekort, En dat leverde dus 6 miljard aan bezuinigingen op. Die kunnen dus voor een groot deel geschapt worden. Nou, dat is dan het letterlijk interpreteren van de meest recente cijfers, waar ook bepaalde weer meevallers in zitten en toevalligheden in zitten. Eh, ik, wat, wat mij betreft eh, kunnen we rustig aan doen nu met die, met, met die bezuinigingen, die kunnen teruggebracht worden, absoluut. We kunnen ook de economie niet voorspellen tot, eh, tot tien, dus achter, eh, achter de comma en daar zijn deze bezuinigingen op gebaseerd. Uh, en uh, inderdaad, komen we nu in een tijdperk waar zaken eindelijk een keer mee kunnen zitten. In plaats van alleen maar tegenzitten. Want dat hebben we de afgelopen paar jaar gezien. Economische neergang betekent dat het elke keer tegenzit. E economisch herstel betekent dat je nu ook nadrukkelijk meevallers krijgt. En laten we hopen dat de laatste cijfers een eerste echte teken zijn van meevallers. U zegt die, uh, ja, die, die bezuinigingen kunnen teruggebracht worden. Heeft u al een cijfer in uw hoofd? Nee, het, het gaat niet om een cijfer. Kijk, eh, als eh, er met belastingen geschoven wordt... Hè, dus belastingen meer naar voren gehaald worden... maar wat op zich de economie niet gaat... en dat, dat is een paar miljard van die zes miljard... was op die manier ingevuld... dan kun je geld naar voren halen... wat op dit moment jou, jou, je tekortsituatie als overheid verbetert... want je haalt meer belasting binnen... Ja. maar het is gewoon het verschuiven van geld. Het heeft voor de economie zelf weinig betekenis. Wij kunnen nog meer schuiven met geld. En dat schuiven met geld, mits je het verantwoord doet kan betekenen dat je op kritische punten de economie kunt versterken. En dan moet je natuurlijk denken aan, uh, aan onderwijs. Dan moet je denken aan, uh, uh, aan het dynamiseren van de economie. Waar je ook onderwijs, onderzoek kunt stimuleren. Zou je moeten doen? Dat kun je door middel van uh, uh, het schuiven van belastingen doen. Bijvoorbeeld het geweldige uitgestelde belastingclaim die je op pensioenfondsen hebben. Dat is gewoon overheidsgeld. Dat zit in die pensioenfondsen. Dus we kunnen wat, we kunnen wat creatiever omgaan met de overheidsbegroting. En als het herstel zich inzet, is dat verantwoord. Daarvoor vind ik het onverantwoord. Op dit moment vind ik het verantwoord. Maar dit geeft in ieder geval het kabinet de ruimte om het sociale akkoord in stand te houden, of niet? Als eh, kijk, we hebben behoefte aan rust. We hebben absoluut behoefte aan rust. Er zitten, er zitten allerlei dingen in het sociaal akkoord en die andere akkoorden... wat de een niet aanstaat of de ander niet aanstaat. De vraag is even of het sociaal akkoord de economie uh, verslechtert. Belemmert het de economie? Dan zeg ik het sociaal akkoord belemmert de economie niet. Dus laten we dan alsjeblieft geen geweldige heisa creëren... door langs allerlei dimensies dat te ondermijnen... en allerlei demonstraties te creëren, op, uh, demonstraties te creëren in Den Haag. Dat creëert ongelooflijke onrust. Dus als er de ruimte is om het sociaal akkoord in stand te houden... laat het alsjeblieft in stand houden. En gaat u dit pleidooi nog ergens in Den Haag adviseren? Nou ja, goed, mijn rol is uh, waar ik ben te zeggen wat ik denk. En, uh, en uh, ik ben niet een persoon die op, het, op de ene plaats... hele andere dingen zegt dan op, de andere, dan op de andere Maar gaat u binnenkort naar Den Haag, is eigenlijk de vraag? Nou, de, de, nou ja, de, de, de, mijn advies en waar ik ook zit en door wie ik ook gebeld word: mijn advies is bij herstel van de economie, ben geweldig voorzichtig en ben creatief. En ga niet op dagcijfers uh, boekhouden. Dank dat u hier zit. Arnold Boot, econoom en schaduwminister van Financiën van de Gids.fm. De gids .fm. Een circus dicht in de buurt van een verpleeghuis, of misschien wel zelfs in het verpleeghuis, met als doel het doorbreken van de dagelijkse sleur van de ouderen. Het contact te kunnen leggen. Kortom, een verzetje. Het is een van de manieren waarop het Nationaal Ouderenfonds aandacht wil vragen voor het isolement waar je als kwetsbare ouderen in terecht kunt komen. Verslaggever Robert Jan Boy ging naar Hogeveen. In de tent van Circus Seim zaten onder meer de bewoners van verpleeghuis Weidenstein en van de zorgboerderij De Berkenhoeve. Hallo, van harte welkom. De Circus tent is uh, geel Hallo. blauw. Een... Niet zo gek, groot, maar wel de knus. De meneer in Chaket, die heten mensen welkom. Met wie ja. hebben wij het genoeg op? Alex Seim, directeur van ah, Circus, van de circus. Ja, Zeker weten, maar de tent is groot genoeg om te plaatsen bij iedere instelling in Nederland. En dat is een heel groot voordeel. Ja. Even kijken, want even een blik om het hoekje werpen. Oh, ik zie allemaal lichtjes. Het is nog wat donker. Ah, daar is de piste. Houten bankjes, genoeg ruimte zodat de rolstoelen naar binnen kunnen. Mevrouw. Ja, mevrouw. Alles onder controle? Ja, ik, ik vond het gezellig als zij naast mij kwam zitten. Eh, wie? Ik vind het gezellig als zij naast mij kwam zitten. Iemand een medebewoonster of zo? Wie? Wie? Eh, eh, zij hoort ben, Ik hoor bij haar. Oh. U hoort bij haar, hoor ik net. Ja, als begeleider van de zorgboerderij de Berkenhoeven. Je moet even naast haar gaan zitten. Dat vindt ze gezellig. Ja, vind ik ook. Maar wij mochten daar niet zitten. En dat is voor de kinderen. Oh. Kom maar rustig. We kunnen daar nog wel naast. En hierachter. Hallo. Hallo, ja. mevrouw met het witte, witte hemd wil ja. graag uh, naast de andere mevrouw zitten. Maar dat mag niet, hoor ik net. Ja, dat mag wel hoor. Maar dan moeten ze natuurlijk ook wel een beetje onderling regelen. Wij weten niet allemaal wie bij elkaar uh, wil zitten. Oh. En je hebt ook wel eens de ene oudere wil niet naast de andere ouderen zitten. En uh, ja, in deze tijd... Die mevrouw wil niet naast die mevrouw. Dan moeten we mensen natuurlijk ook een beetje met elkaar de begeleiding gezamenlijk regelen. Circus Seim heeft er ervaring mee, als ik het zo hoor. Ja, wij doen op jaarbasis 70 voorstellingen voor zorginstellingen. Ja. En uh, ja, iedere zorginstelling is weer, weer anders. Maar ja, net als in het dagelijks leven wil mensen ook graag naast de persoon zitten waar ze weer mee op schieten. De piste hier, er, staat wat, er staan wat tafeltjes in. Ja. De standaard op de tafel, kaars op de tafel. Ja, dat klopt. We ben hebben een voorstelling met koninklijke allure. Dus daar, ja, daar spelen we straks helemaal op in. Nog wilde beesten? Geen wilde dieren. We hebben varkens in de voorstelling. En voor de rest de menselijke prestaties. En natuurlijk ja, een voorstelling die ook de ouderen. Veel muziek, veel. Uh... Veel muziek, speciaal voor ouderen. Ja. ja, ja. Wat zeg je? Ja, maar die kunnen hier... Wat een drukte. Is het gelukt met de plek? Uh... Ja hoor, ik, uh, ik kan ernaast zitten nu. Ik vraag me af uh, hoe belangrijk het eigenlijk is voor, uh, voor de ouderen hier. Nou, het is heel belangrijk voor de mensen. Gewoon even wat afleiding. het is een keer wat anders dan de dagelijkse sleur. Dus uh, genieten met volle teugen denk ik. Hoe ziet de dagelijkse sleur eruit? Ja, het is toch uh, de mensen waar, die als, uh, waar als ik mee weer ben, die komen gewoon s'morgens om 10 uur aan op een zorgboerderij en drinken uh, lekker gezellig samen koffie. Ja. En daarna gaan ze een spelletje doen of ze helpen met het eten voorbereiden. Ja. Nou, en daarna is het gezamenlijk eten, een uurtje rusten en dan gezamenlijk fruit eten. Weer een, een activiteit, een bingo of een uitstapje of iets dergelijks. Ja. Nou ja, dat is toch een redelijke invulling. Dat is ook een hele invulling, maar dit is gewoon helemaal even iets anders. Helemaal even van de zorgboerderij af. Ja. Dus we vinden ze ook erg leuk. Wat vindt u ervan, zo'n circus? Nou, het lijkt goed hè. Ja. Het lijkt goed. Ik heb er wel zin in. Heeft u het eerder meegemaakt, een circus? Uh, dat is heel lang geleden. Ja. Dat, is in mijn, uh, nou, dat is voor mijn trouwen, heel ver. Ja. Ja. Ik woon alleen in een appartement, ja. en dan uh, is het wel leuk, zoiets, een afleiding, hè? En hoe ziet uw dag er dan uit, in het appartement, wat doet u de hele dag, normaal gesproken? Nou, ook veel lezen, heel veel lezen. Nou, en dan gaan we eens even koffie drinken bij een andere bewoner of zo. Ja. En uh, echt ook, echt wel gezellig. En ik ja. ga er wel uit. Boodschapjes doen op de mobiel. Oh, dat wel? Jawel, jawel. Oh, Oké. Okay. En nou weer met een rolstoel? Ja. Het wordt al donker in de zaal. We zeggen ja. Okay. Ze zullen zo wel beginnen. Bedankt in ieder geval. Ja, ik kom alleen maar kijken. U vindt niet. Uh... Nou ja, maar ik vind het toch wel leuk? Ja. Ja, ja, nee, dat ja. begrijp ik. Ja. Dank u wel. Attentie, attentie. Dames en heren, mooie meisjes. meisjes. Directieartiesten en medewerkers wensen u vanmorgen heel veel plezier. Heel oh, mooi, vond u mooi ja? Fantastisch, heel mooi. Herhaling vatbaar. Acrobatiek. Ja. ja. Muziek, dans, gansen, varkens. Alles was grandioos. Ja. Prima. Voor herhaling vatbaar. Heel leuk. Ja. Ja. Veel, veel werk. Is het nou een leuke afwisseling zo? Ja. Ja, ja. Dat is wat, met wat voor een afwisseling. Met wat voor een afwisseling? Nou, circus ja. hebben we niet elke dag, hè? Nee. Dus dat was de afwisseling. Nou, het oh. was een beetje contact te leggen is ook de bedoeling, begrijp ik toch hiervan? Ja. Een beetje dat, uit de sleur. Ja. Een uit de beetje slur. uit de eenzaamheid, hoor ik zelfs, uh, is ook de bedoeling. Nee? Oh, ik heb geen eenzaamheid, maar het is daar... Je kunt je hele lijf meenemen. Ja, samen met je partner met je man. Dus even ergens naartoe. Dat is ook leuk. Tot ziens? Ja, Dat weet ik niet tot ziens. Dat is heel ruim hè. Dat is heel ruim. Dat is inderdaad zo. Dat is een filosofische uitspraak. Ja, weet je, een heleboel mensen wensen je dat. Maar als je naar dit overkomt, zijn ze je het vergeten. En dan blijf je als spadig dus wel alleen achter. En hoe belangrijk is dan zo'n circus? Dat is heel belangrijk. Eventjes uh, de boel loslaten. En eventjes wat, wat, wat anders doen. Even uit de sleur. Zo is het. Succes. Dank u wel. Bewoners van verpleeghuis Weidestein en zorgboerderij De Berg hoeven in Hogeveen na het bijwonen van de voorstelling van Circus Seim. En zo te horen krijgt dat Circus een lovende recensie. Het Nationaal Ouderenfonds vraagt de komende week extra aandacht... voor kwetsbare ouderen. Daar zult u meer van gaan horen. En wij gaan ondertussen naar de opera. De liefhebber zal het meteen herkend hebben. Dit is een fragment uit Tristan en Isolde. Het is een vijf uur durende opera... die met veel succes wordt uitgevoerd door de Nationale Reisopera. Lovende recensies deze week. Vijf sterren in de Volkskrant, om er iets te noemen. De dirigent van Tristan en Isolde is Anthony Hermes. Hij zit hier. Goedemorgen, meneer Hermes. Goedemorgen. Is vijf uur Tristan en Isolde samen te vatten in een paar zinnen? Dat is niet heel makkelijk. Maar ik zal het toch even proberen. Tristan en Isolde houden niet van elkaar. Of houden eigenlijk wel van elkaar. Maar moeten het eigenlijk een beetje geholpen worden. Door een liefdesdrank. Ja, een liefdesdrank is eigenlijk ook een drug. zeg maar, Die dan eigenlijk ook ja, daar direct werkt. En in de tweede acte zijn ze dan 45 minuten bezig om te zeggen... I love you. Ja. Um, en uiteindelijk uh, worden ze weer betrapt... en uh, uiteindelijk sterven ze allebei een uh, liefdesdood. En wat is er zo mooi in die opera? Ja... Alles. Het is zo prachtige muziek. Het is een heel boeiend verhaal. Het is een heel een mystisch verhaal ook. Um, mijn leraar heeft ooit de vergelijking gemaakt en dat vond ik heel mooi. Uh, als je dan over Waakner-opera's hebt, Lohengrin is te vergelijken eigenlijk met, uh, met uh, uh, hashis. Um, als je de ring doet, kun je zeggen, dan heb je cocaïne uh, een vergelijking. Maar triest, dan is eigenlijk de, de echte druk, heroïne. Dan heb ik met geen van die dingen ervaring, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dan raak je, het, je dus verslaafd aan. Je raakt er verslaafd aan. Ook als en, dirigent. Als dirigent, als speler, als zanger... Als, en vooral ook als toegehoorder. Ja, maar lig je daar s'nachts van wakker? Bij wijze van spreken. <laughs> Gaan die melodieën nog steeds door je hoofd? Ja. Uh, de eerste week dat wij aan het repeteren waren... ...ik dacht, waarom ben ik zo moe? De hele tijd spookten de, de, de melodieën... ...en, de, en, de, en de, vooral de harmonische uh, opeenvolging uh, door mijn hoofd. Want eigenlijk Tristan gaat van spanningsakkoord... ...naar spanningsakkoord, naar spanningsakkoord. Dus is ja, er zit geen enkel moment van rust tussen. Uh, je wordt zo meegesleurd uh, in, in de hele centrifuge aan gevoelens... ...die in deze muziek en in het, in het theaterstuk gewoon... Uh, ja, zitten. Nou ja, verstopt. Ze liggen eigenlijk heel duidelijk en aan... En dat de was destijds de natuurlijk buitengewoon moderne muziek, want er werd gesproken van het Tristan-akkoord. Ja. Wat is dat, het Tristan-akkoord? Ja, Kunt tri u dat uitleggen aan mij? Uh, uh, dat is <laughs> even heel kort. Het is, het is een, een van de um, akkoorden uh, waar eigenlijk de hele harmonische uh, uh, samenleving of de harmonische wereld van, van de muziek eigenlijk mee op zijn kop is gezet. Um, Klinkt het vals? Uh, het klinkt vals, maar het klinkt toch goed. Maar um, het is een akkoord wat, wat eigenlijk uit een, uh, even muziektheoretisch, yeah. voor de kenners en voor de niet-kenners ook, um, uh, een kwart normale kwart en een kwarte Diabolo is samen, zeg je, een tritonus noemen we dat, even heel uh, interessant. Een duivels kwart, ja. Een uh, duivels kwart inderdaad. En de, wat eigenlijk zegt, de kwart normaal is de materiële wereld. De kwarte Diabolo is de immateriële wereld, dus eigenlijk de, het nirvana. En Tristan en Isolde gaan van de materiële wereld, van normale naar het nirvana. Dus dat is even filosofisch, maar eh, kom het luisteren, dan, dan zul je het ervaren. Nou ja, U krijgt ongelooflijk veel lof toebedeeld als dirigent. Hè? In de Volkskrant stond bijvoorbeeld... de vertreffelijke cast wordt gedragen door het Noord-Nederlands Orkest... dat onder leiding van Anthony Hermes op een verrassend hoog niveau opereert. Het is knap hoe Hermes de enorme spanningsbogen en orkestgolf doseert... en er een gloed over legt. Welke gloed is dat? Ja, eerst al is dat de gloed van het Noord-Nederlands Orkest. Want uh, dat is een uitermate professioneel orkest. En, en die er ongelooflijk hun tanden in hebben gezet. En op een voortreffelijke manier uh, eigenlijk hun eerste grote Wagner opera spelen. Dat is dus Want de als u zegt er is nauwelijks ruimte voor rust. Dan neem ik ja. aan dat die muzikanten ook vijf uur lang uh, Precies zijn. zo is het. De muzikanten zitten ook vijf uur lang in die bak. En uh, spelen een, het ene moeilijke loopje naar het andere moeilijke loopje. Dus ze loopje. zijn kapot na afloop? Uh, voldaan kapot. Denk ik ja. inderdaad. Maar met zo'n recensie kan u week natuurlijk niet meer stuk, of wel? Uh, Nou ja. <laughs> uh, ik zeg altijd, de, de goede recensies moet je met de kolos uitnemen... en dan hoef je de slechte ook niet zo serieus te nemen. Maar deze neem ik graag heel serieus. En waarin verschilt uw uitvoering van eerdere uitvoering? Ja, iedere uitvoering van Tristan en Isolde krijgt een persoonlijke noot, En dat heeft altijd te maken met welke zangers dat je te maken hebt. Uh, we hebben een fantastische cast met Claudia Iten als Isolde... en Robert Kunstli als, als Tristan. Het heeft te maken met de regie, um, hoe dat de muziek tot de regie, dus de inscenering... van Jacob Petersmesser in dit geval... Ja. Uh, zich verhoudt. En dat ontwikkelt zich in het repetitieproces. Dus eigenlijk iedere voorstelling krijgt een persoonlijke noot. Zelfs iedere voorstelling krijgt een persoonlijke noot. En het is nood. tamelijk sober, hè? Het is Orde. tamelijk sober. Hoe dat komt is, dat vanwege geldgebrek? Uh, misschien ook, maar Tristan Untisolde... Uh, dat moet je niet vergeten, is een hele symbolische opera. Dus je moet ook oppassen dat je het niet overvoert. De muziek is al heel, heel vol. Dus op het moment dat je dat dan op, ook op de bühne nog gaat doen... dan krijg je twee dingen die bij elkaar... Het is heel mooi gedaan met licht en zo. Ja, mij, ik vind het een hele mooie productie geworden. Dit is uw eerste, Tristan en Isolde? Ja, mijn eerste, ja, inderdaad. En daar komen er nog meer? Uh, in ieder geval komen er nu nog tien voorstellingen door het land heen. En uh, uh, ik hoop dat er daarna ook nog meer Tristan-producties komen. U hebt een uh, bijzondere carrière achter de rug, hè? Want op uw 24ste werkte u nog in de automatisering. Ja, en klopt. vijf jaar later was u chef-dirigent van het Operahuis in de Duitse Hagen. Ja. Dat ligt net onder Dortmund. Ja. Hoe ging dat? Ja, uh, hoe gaat zoiets? Ik zeg altijd, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En, dat zijn Perry uh, van Aalen ook. Bent u Brabander? Ja, ik ben Brabander. Ja, hij ook. Ja? Ja, in ieder geval, um, mijn ouders zagen vroeger muzikanten als iemand die voor 25 gulden en een fles wijn bij een bruiloft speelt. En dat hadden zoiets van, jongen, vind je het niet leuk om ook wat anders te doen? Nou, ik vond automatisering leuk, dus ik ben daarin verder gegaan. Ik heb tegelijkertijd conservatorium ook gedaan. Uh, piano en orkestdirectie op een gegeven moment. En op dat op was veel samen, denk ik. Dat was in. wel veel, maar ik ja. vond het allemaal leuk. En als je jong bent, dan denk je daar allemaal niet zoveel over na. En uh, maar Jacques van Steen, mijn leraar, zette op een gegeven moment gewoon het pistool op mijn borst. Zo van, je moet, als je iets wil uh, doen, moet je je focussen. En die stuurde mij naar Duitsland toe, in Hagen... waar ik als stagiaire ben begonnen. En uh, van het een kwam het ander toen was ik repetitor, toen was ik studieleider... En toen was ik eerste kapelmeister en toen ging de chef weg. En een repetitor die begeleidt uh, voortdurend... op Precies. het moment dat er geoefend moet worden. Ja, die zit achter de piano en die uh, ondersteunt. En... Uh, u hebt dus echt alle facetten gezien. Ja, en dat is nu ook uh, een beetje mijn grote voordeel. Want ik, ik kan me dus uh, eigenlijk iedere positie in, in, in, op muzikaal bereik... in een operahuis voorstellen. En, en weet ook hoe het voelt om daar te zitten. En om wat dat betekent. En ik heb ook geleerd hoe, hoe een operahuis in elkaar zit. Hoe je moet organiseren en, en wat er nodig is. En wat kunt u dan die muzikanten nog leren? <lacht> uh, um, uh, muzikanten in een orkest zijn eigenlijk allemaal experts op hun instrument. Die weten allemaal verdomd goed... Uh, die hoef je eigenlijk... Wat, wat instrument betreft niks uitleggen. Wat je ze wel moet, bij moet helpen... is om een, een totaal klankbeeld te krijgen. En bij opera is het natuurlijk ook... gewoon domweg een coördinerende functie. Ja. Omdat je zangers op de bühne hebben die rondlopen, die uit hun hoofd... hun hele zware rollen in Tristan en die zolder zijn ontzettend zware rollen. Ja. Daarbij moeten acteren. Dan nog in de maat moeten blijven. En iedere maat in Tristan en die zolder... die heeft wel een andere richting. Dus daar heb je ook gewoon een coördinerende functie. En op het moment dat ze een beetje uit de maat gaan... dan moet u dat natuurlijk opvangen. Ja, wordt er hard ingegrepen. Ja? Je nee uh, nou, moet toch een beetje meebewegen. Dan, ja, en dan nee. komt de beslissing: ga ik erachteraan? Ga ik met ze mee? Of uh, maak ik een duidelijk teken: hallo, ik ben er ook nog. En wat, wat, wat doet u meestal? Hallo, ja, ik ben er ook nog. Uh, dat is niet voor de radio bestemd. Nou, nou voor deze <laughs> keer. Niemand luistert. <laughs> Van wie heeft u het meeste geleerd? Bent u, bent u um, op consult geweest bij sommige mensen voordat deze moeilijke opera in één keer werd uh, gedirigeerd? Mm. Uw persoon? Ik, ik heb uh, heel veel geleerd van mijn, denk ik, mijn mentoren in, in het algemeen, Jacques van Steen en Georg Fritsch. Um, en, maar ik heb ook heel veel geleerd. Ik ben voor, speciaal voor Tristan ben ik naar München gegaan, naar Richard Trimborn. Richard Trimborn is een verder van Carlos Kleiber. En uh, Carlos Kleiber die heeft fantastische Tristan-producties gedaan. Ja, en bij die man werd... Uh, ik belde op van, wil je, uh, mag ik langskomen? Ja, alle grote dirigenten, Abbado, Nagano, zijn allemaal bij hem geweest... om Tristan te leren, zeg maar. Ja, je mag best langskomen, zei hij, uh, maar niet één middag. hè. Oh, oh, ik dacht bij mezelf, hoe dan? Uh, nee, dan moet je een week komen. Oké, okay, dus ik ben een week bij die man geweest. Nou ja, en daar lag de Tristan-partituur op de lessenaar... en die werd zin voor zin uit elkaar gehaald. oh ja? Fantastisch. En over iedere zin wist hij iets heel moois te vertellen... en ook met heel veel passie uh, over het stuk. En ook gewoon heel duidelijk van uh, Carlos... Carlos Kleiber, uh, deed deze plek op deze manier. Had hier volgend trucje. Dus ik kreeg eigenlijk een schatkist open. Noem de, eens een trucje, uh, uh, of is uh, dat uh, moeilijk, uh, uh, Carlos die maakt hier een klein crescendo in de pauk. En dan, uh, Carlos sloeg dit zo. Uh, die wachtte heel even op de drie. En dan heeft namelijk de Isolde een beetje tijd... om dit en dit en dit te doen. En je moet zeker zorgen, want dit woord betekent dat. Dat heeft een relatie tot dat in de andere kant. Uh, ja. ja, Dus de schatkist ging open. En voor ons dirigenten is dat altijd iedereen... Altijd dat wij, dirigenten, altijd alles weten, alles kunnen, want wij, uh, ja, wij moeten God almachtig eigenlijk zijn. Nou, nou net niet, maar nee. um, maar het was op deze manier ontzettend uh, verrijkend om daar inspiratie over te krijgen en zeker met zo'n stuk met zoveel diepe lagen erin. Ja, ik was er heel dankbaar voor. En dan heeft u ook gewaarschuwd, ga niet over de top. Ja, heeft hij heel sterk voor gewaarschuwd inderdaad. Want uh, bij, bij Tristan en die Zolde, als je vijver in die bak staat... Uh, we zijn het al aan het begin van het gesprek... het heeft, het heeft een, een, een, een zuigende werking. Op een gegeven moment kom je in een centrifuge van gevoelens terecht... waar je echt moet oppassen dat je er, dat je er uh, niet in gaat... want dan verlies je de controle. Is dit zo'n moment? Ja. ja? Grote stormscène. Uh, en in de derde akte... Ja. En ah, daar wil je natuurlijk wel losgaan, hè? Ja, daar, daar losgaan inderdaad. Daar, daar, daar uh, topt de weer, zouden Duitsers zeggen. Ja. En daar, gaat het, daar, daar is ongelooflijk veel beweging, maatwisselingen. En, en de Triestand moet een heel zware, zware stuk eigenlijk van zijn partij daar Ja, en het is net, uh, uh, net voor Isolde dus terugkomt. Ja, dus het is het hoogtepunt eigenlijk van de derde acte. Ja, dan moet je inderdaad uh, koelbloedig gepassioneerd blijven. Ja, want anders dus, dan gaat het te ver. Ja, anders ga je ook. te top. veel van het, van het goed. U gaat steeds ook al met die armen op en neer. Had u dat vroeger al, als kleine <laughs> jongen, dat u tussen de schuifdeuren stond en dan even een uh, dirigent nadeed? Uh, uh, uh, dat niet, maar ik was al wel vroeg uh, op een bepaalde manier aan het dirigeren, als je dat bedoelt. <laughs> Tristan en Isolde van de Reisopera. Het is een groot succes en er zijn nog kaarten te kopen voor de voorstellingen die worden gegeven door Gans het land. Ik kan vast... het van harte aanbevelen. En ik ook. Anthony Hemmers, hartelijk dank. Graag gedaan. Dank je. Dit is Radio 1. Het is een half minuut over half twaalf. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overheidstekort is over de laatste vier kwartalen afgenomen. Tot 2,5%, meldt het Centraal Bureau voor de statistiek. En dat is ruim onder de Europese maximumnorm van 3%. Maar minister Kamp van Economische Zaken waarschuwt dat er geen reden is om te gaan juichen.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 En in de Indiase stad Mumbai is een gebouw ingestort. Volgens autoriteiten liggen zo'n 50 mensen onder het puin. Volgens lokale media was het gebouw al jaren slecht... maar werd het maar nooit ontruimd. En dat zijn de hoofdpunten. John Bakker houdt ze voor ons in de gaten, de files in Nederland. Uh, files, dat, uh, dat is er eentje eigenlijk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunten Baars en Oorschot, 7 kilometer. staan een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijst ook is afgesloten. Verkeer richting Eindhoven kan vanaf knooppunt de Baars beter omrijden via Den Bosch. En nog altijd helemaal dicht is de N59, zirikzee Hellegatsplein Tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein is de weg afgesloten na een ongeluk. De afsluiting is in beide richtingen. Gaat nog wel even duren en zolang kunt u beter omrijden via Bergen op Zoom. Gids.fm met Felix Murders. zo Zometeen de echte nabeschouwing van de algemene politieke beschouwing... in de afgelopen dagen in Den Haag. Dit zijn de Stranglers.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 Never a frown with golden brown Golden brown fine temptress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 Als een punkband, de Stranglers. Toch bijna onvoorstelbaar als je dit hoort. Golden Brown staat nog altijd elk jaar weer in de Radio 2 Top 2000. Radio 1 dehits.fm. Twee dagen van de algemene politieke beschouwingen achter de rug... en van tevoren werden ze her en daar aangekondigd... als misschien wel de meest spannende beschouwingen in jaren. Of dat ook is uitgekomen, bespreek ik in de enige echte nabeschouwing... met Francisco van Jolen, eindredacteur van de opinie in de Joop.nl. en Peter K., politiek redacteur bij Pauw en Witteman... voor de gelegenheid in de studio in Amsterdam. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Hoe vaak hebben jullie op het puntje van je stoel gezeten, Peter? Nou, uh, ja, helemaal het begin van, uh, van de algemene beschouwingen. Toen uh, het losging met Wilders... En daarna nog even toen uh, uh, uh, dat de heer Roemer zich ermee ging bemoeien... De volgende dag ook nog een keer toen de heer Roemer ingreep. En dat waren eigenlijk wel de, de, punten, de momenten die ik het spannend vond. Francisco? En, het was een beetje sneeuwalarm. De NOS zei van het wordt een spannend, spannend debat. En er bleek uiteindelijk nog niet zoveel van over te komen. Ik heb het debat voornamelijk in de herhalingen bekeken. Dus ik heb even afgewacht of er nog hoogtepuntjes waren. En die teruggekeken. En die heb ik teruggekeken. En dat waren niet echt veel. Gisteren debat. was premier Rutte aan het woord. En die heeft heel vaak gezegd. Daar nou valt over te praten. Ja natuurlijk. Dat zou mogelijk kunnen zijn. Als die en die en die randvoorwaarden maar moeten worden voldaan. En dat waren de antwoorden die keihard werden gesteld door het kabinet. En dat werd dan geopperd op het moment dat de oppositie met een verzoek kwam... of met een voorstel. Heeft iemand van jullie toevallig geturfd... hoe vaak dat gezegd is, Peter? Nee, ik heb het niet geturfd, maar het, het moet uh, meer dan twintig keer geweest zijn. Misschien wel meer dan veertig keer. Het was uh, ja, talloze maal te horen. En helaas is het ook de, geeft het ook de situatie in het land goed weer. Want bedoel, aan het eind van, het, van de algemene beschouwing vroeg Rutte om uitstel van de financiële beschouwingen om daardoor de tijd te hebben... om lang te kunnen onderhandelen met oppositiepartijen. Ja, en dat is dus ook precies een tactiek natuurlijk geweest. Hij, hij rekt tijd, hij moet tijd trekken... Zodat, zodat het naar de Eerste Kamer gaat. En dan gaat het er uiteindelijk om wie durft hem daar te tackelen. En dat gaat niemand durven. Het CDA gaat niet durven om Rutte te tackelen. Dus zij zal het dan wel trekken. Hij gaat ze een beetje wat geven... Uh, zodat ze helemaal niet meer kunnen zeggen, we doen niet mee. Nou, het is het iets te makkelijker... want het CDA dat, uh, dat is ongeveer opgegeven door de coalitie... De, um, de het coalitie CDA heeft, heeft geen verhaal, Peter. Nee, maar de coalitie heeft, uh, heeft uh, de avond na de eerste dag... hebben ze intern behoorlijk gesproken met elkaar. Tot lang zit de, lang zit de bellen nog die uh, avond. En um, de volgende dag is een beweging gemaakt naar de, coalitie, naar de oppositiepartijen. Is er gebeld met Adi Slop, is er gebeld met Pechtold. Maar is er niet gebeld met Buma bijvoorbeeld. Door Dijsselbloem. Hè? Dijsselbloem wil je even telefoontjes, ronde telefoontjes doen. Met wie kan ik nog wat uh, nou, afspraken maken. Dat komt natuurlijk ook omdat de PvdA het meeste tevreden heeft van het CDA. Je wil allemaal kijken als je met de, met de oppositiepartijen belt... en kijkt waar kunnen we uh, onderhandelen. En dat bellen gebeurde natuurlijk onder druk van de VVD. Want de VVD heeft, die zag een verkrampte Samsung die eerste dag... die werkelijk geen enkele beweging wilde maken. De volgende dag stond er een, een, die, die Allemans vriend Rutte... die naar alle kanten bewoog, ja ook wat overdreven misschien... Maar je zag ook een Samson die een andere toon aansloeg. Die ook wat meer... Langzamerhand, hè? Ja, we ja. kijken nou eens goed, even nou, van de afstand naar wat er gebeurt. Er is een sociaal akkoord gesloten in april. Daardoor is die hele discussie op de lange baan geschreven. Dat sociaal akkoord werd door, als je de peilingen moet geloven... door een groot deel van de Nederlanders ge gesteund. Die vonden dat een goed idee. Nou, vervolgens is het alleen maar tijd trekken... totdat dat het bij de Eerste Kamer komt. Want de Tweede Kamer is natuurlijk geen probleem voor Rutte en Samson. Nee, nee, maar goed, de, voor de financiële beschouwingen... willen ze toch heel graag met die Tweede Kamer tot akkoorden komen... en uh, met die oppositiepartijen wel degelijk uh, deals maken. En ja, wat, wat je is... gaat zien, is dat er op allerlei plekken... op allerlei kleine akkoorden worden gesloten... en dat grote deelakkoord waarvan... Van de voor, waarover van tevoren nog wel gedroomd is... dat is nu heel ver buiten bereik komen maar te Maar Peter, liggen. waarom moet dat dan aan het eind van de tweede dag worden aangekondigd... door premier Rutte, nou die zich de hele dag heeft verontschuldigd... Eh, nou, niet verontschuldigd, maar woorden heeft moeten zoeken... om te voorkomen dat er ook maar iets werd toegegeven... en dan wordt er aan het eind gezegd... ja, de minister van Financiën gaat u allemaal bellen... en dan zitten we met z'n allen volgende week uh, aan tafel. Waarom gebeurt dat niet gewoon aan het begin van de dag bij wijze van spreken? Nou ja, kijk, ergens tijdens de dag heeft Roemer nog ingebracht van laten we stoppen met deze ja. gesprekken en laten we maar gaan onderhandelen. Want het is toch een niet? Want, nou ja, op zich had hij daar een punt, uh, want de gesprekken, ja, dit voerde, uh, dit leidde nergens toe en het was openbaar onderhandelen is nu eenmaal een moeilijke zaak. Dus uh, ja, laat ze in, alsjeblieft in die, in die kamertjes zitten en met elkaar gaan praten. Zoals ze nu zich nu hebben voorgenomen. Laten we het uh, hebben over de rol van Roemer, uh, Francisco van Jolen. Ja. Wat vond jij van hem? Nou, ik vond het heel raar dat hij in het begin meteen meeging... dat hij eigenlijk uh, door de... Uh, ik heb er net een stuk over geschreven op Jopen... dat hij geconfronteerd werd met die motie van wantrouwen van, van Wilders aan het begin... en dat hij niet goed wist wat hij daarmee moest. Dat ze zich moesten terugstrekken, tien minuten... om te kijken of ze dat zouden doen. En dat hij die vervolgens gesteund heeft. Daarmee heeft hij volgens mij zijn positie in de oppositie... Uh, Want daardoor was die, ja, stond hij eigenlijk nee, op één lijn met Wilders... had hij voor de rest niet zoveel meer in te brengen. Als hij dat niet had gedaan... Nou, had hij misschien zich nou kunnen profileren als degene die echt oppositie voert. Want degene, de rest, die is toch bezig om het op een akkoordje te proberen te gooien met het kabinet. Dan had hij zich wat beter kunnen profileren. Ik vond het heel erg dom. Nou ja, er is uh, flink over gediscussieerd binnen die fractie. Daar waren die uh, twee keer tien minuten tijd voor nodig. Want uh, een deel van de, van de fractie vond het ook helemaal geen goed idee om uh, met Wilders... Uh, Wilders' motie mee te gaan en die te ondersteunen. Vanzelfsprekend omdat de inleiding van Wilders tot die motie... Uh, vooral uit scheldwoorden bestond. Ja, dus daar ga je niet in mee. Dan nou ja, kom je met je uh, eigen verhaal. Ja, en aan de andere kant heb je dan een deel van de fractie die zeggen... als wij dat niet steunen, dan, dan krijg je dus het beeld van... oké, okay, de, de motie van wantrouwen is ingediend door Wilders... en de SP steunen hem niet, dat hoor je dan... Ja, dan, dan moet je uh, en, dus duidelijk maken wat Wilders, waar Wilders mee bezig is. Uh, wat er nou opvalt aan Wilders. En dat is heel erg. Grappig, ja, maar kijk, goed. even voor de, voor de, ter verduidelijking. Mensen in de fractie van de SP denken dat is een Haas-dilemma. Het volk pikt toch alleen maar één ding op. Ja, een, een motie de van de SP... wantrouwen ingediend door Wilders of een motie van wantrouwen ingediend door de SP. Dat is mensen, een ander verhaal. Te, je kan mensen duidelijk maken dat Wilders wel uh, voortdurend roept dat hij verkiezingen wil. Maar als er verkiezingen zijn, doet hij niet mee. Er komen gemeenteraadsverkiezingen aan, doet hij niet aan mee. Tijdens de vorige verkiezingen voerde hij amper campagne. Hij wilde helemaal niet veel zetels halen. Die man is alleen maar bezig. Met media aandacht halen. En je zou als SP dat duidelijk moeten maken. Dat maar is nu even moeilijk. over de rol van Samson. Wat vonden jullie ervan? Francisco? Nou, die, die heeft niet zoveel gedaan, hè. die heeft een beetje gezwegen en uh, gekeken. En, uh... Nou, ik vond, het, ik vond het een beetje zielig om te zien hoe vast hij zit. Uh, tussen twee uh, uh, aan, aan twee kanten van vastzit. Ik bedoel, met de VVD wil die een coalitie blijven vormen. Maar hij kan uh, niet bewegen. In de, die, die openheid die de Rutte heeft naar de oppositie, die kan uh, Samson niet geven. Want hij zit muurvast aan een sociaal akkoord met de Heerts. Ziet ondertussen uh, verkiezingen dichterbij komen. Ziet een morrende achterban. Ik bedoel, uh, ja, de eerste dag vooral zag je een verkrampte Samson. Ja, maar je ziet ook dat hij er, ik hou niet van sportverslaggeving in de politiek. Maar je ziet dat hij er een beetje doorheen zit. Die man die heeft natuurlijk een, een zomer van crisissen achter, achter de rug. De een na de ander, op alle gebieden. En dat zag je er volgens mij een beetje aan. Toch nog maar even over die nieuwe cijfers van het CBS die bekend zijn geworden. Daaruit blijkt dat we ruim onder de 3%-norm zitten. Althans, van juli tot juli. Vorig jaar juli tot nu juli. Sterker nog, het tekort is teruggelopen tot 2,5%. En het CBS zegt er dan wel bij dat het cijfer de laatste kwartalen nog kan veranderen in negatieve richting. Het CBS zegt dat Rutte en Dijsselbloem absoluut niet eerder inzage hebben gegeven, eh, gehad in de cijfers. Geloven jullie dat? Nou, dat zeggen ze zelf ook in Den Haag. Dus uh, ja, ik geloof altijd, als, dan, als het bekend wordt in Den Haag, dan dat, geloof ik, maar dan. Het, laat ik zo. En het feit komt dat het cijfers zijn over een uh, achterliggende periode... van twee kwartalen eigenlijk, um, 4, die, die vertekend zijn door die 4G-veiling... die 4 miljard heeft opgeleverd. Onder andere, maar... Het gedrag van Rutte, zou je zeggen, als hij kijkt hoe hij de afgelopen twee dagen... heeft geopereerd, dat tijd trekken, dat uitstellen dat het leek alsof hij wist dat er wat aan zat. Want er is ook nog een structurele component aan... want de inkomsten van de overheid zijn gestegen... en de uitgaven zijn gelijk gebleven... dus er hoeft uh, minder bezuinigd te worden. Dat schept natuurlijk wel onderhandeling... Ja, kijk, voor Dijsselbloem. Ja, nee, wat, je, wat je natuurlijk... Ik bedoel, Sams had voor zichzelf die algemene beschouwing... wat leuker kunnen maken als hij... Als in antwoord op de VVD die zei... dat sociaal akkoord is voor ons niet heilig... had gezegd, die 6 miljard is voor ons niet heilig... dat... Dat is voor de PvdA nooit heilig geweest, zo'n bedrag ja. aan bezuinigingen. Je zit erop te wachten dat ze dat nu eens hard gaan zeggen. De 6 ja, waar, miljard is niet heilig ze, en we kunnen ze nog wijzen naar die cijfers ook. Gedacht vanuit de coalitie, waarom zouden ze nu al iets weggeven... terwijl de echte onderhandelingen met de Eerste Kamer komen? Nou ja, zo is het ook. Ik bedoel, Dat, dat moment komt nog wel, dat, dat ja. die 6 miljard gaat echt niet gehaald worden. En uiteindelijk zal er in december gezegd worden... nou, we hebben 4,5 miljard gehaald. Oli Reen vindt het ook goed in Europa... En we zijn dik tevreden ermee. En dan er staat Buma daar met zijn praatje... wij willen niet verleren. En dat is dan erg krachtig. Nou ja, Buma heeft een probleem... dat hij waarschijnlijk dan helemaal niet meegedaan heeft... en uh, uh, dat zijn achterban dat ook niet heel erg zou appreciëren. Dus, op het Want Peter, he, jij verwacht dus dat D66 de ChristenUnie... en mogelijk GroenLinks het kabinet en de meerderheid in de Eerste Kamer gaan helpen? Nou, wat ik gisteravond in uh, Nieuwsvoortse opving... begrijp ik dat het kabinet gewoon heel erg die kant op gaat kijken... en dat ze het CDA eigenlijk voor, voor de eerste gesprekken uh, um, afgeschreven hebben. Peter Kee, politiek redacteur bij Paar Witteman vanuit Amsterdam... en Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie in de joopnl Hartelijk dank en graag tot volgende week woensdag. Nieuwe bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen worden uitgekleed. Dat blijkt uit een net verschenen onderzoek van de Consumentenbond. Instellingen verplichten namelijk die bewoners hoge kosten te maken... voor bijvoorbeeld een nieuwe vloerbedekking of gordijnen. Terwijl bewoners dat niet verplicht zijn om dat zelf te betalen. Hoe kan dat nou? Dat vraag ik aan Brecht van Ulten, presentator van Kassa. Hoe kan dat? Ja, nou, de Consumentenbond heeft inderdaad 600 telefoontjes gepleegd. 152 de huizen. En meer dan de helft, die houdt zich niet aan de regels. Um, door allemaal kosten in rekening te brengen bij de bewoner. Die ze eigenlijk zelf moeten betalen. En dan gaat het over gordijn en dan gaat het ja, over vloerbedekking. De vloerbedekking, de vloeren of de muren witte. Maar het gaat ook om linnengoed bijvoorbeeld. Lakens, kussenslopen, handdoeken, dat soort dingen. Dat moet de bewoner zelf betalen. Terwijl dat onder de AWBZ valt. Dus dat hoeven ze helemaal niet dat zelf te betalen. Het komt gewoon uit de AWBZ. En dat kan gewoon ja. vergoed worden. Ja, en, en hoe komt dat? Ja, Bewoners weten het vaak niet. Er bestaat een brochure van het College van Zorgverzekering... waar precies in staat, waar heb ik recht op in een AWBZ-instelling. Maar ja, hoe dat gaat, mensen weten het niet. Verzorgingstehuizen zijn ook heel dwingend om te zeggen... je moet dat aanschaffen. Zo hebben we ook het verhaal van een mevrouw. Haar vader was in een verzorgingstehuis. En dan zegt, uh, uh, dan zegt het verzorgingstehuis op een gegeven moment... u moet een hooglagebed gaan aanschaffen... Hè, want uw vader wordt te hulpbehoefend... Die mevrouw denkt dat ze het zelf moet kopen. En sterker nog, de verzorgingstehuis zegt ook: als u dat niet doet, dan verzorgen we hem niet meer. Dan maken we zo zo ver het Ja, zover gaat het. Dus het is ook heel dwingend. En dan denk je: ja, nou, dan doe ik het maar. Je kiest natuurlijk voor goede zorg. En dan betaal je het maar. Maar eigenlijk moet de instelling dat betalen. Wat ik dan niet begrijp is dat de Nederlandse zorgautoriteit in dit geval niet ingrijpt. Die gaat erover, die houdt het ook wel in de gaten. Dit is het derde onderzoek van de Consumentenbond uh, in een hele reeks. En de afgelopen twee onderzoeken gingen ook over dingen die misgaan in die verzorgingstehuizen. En sindsdien zit NZA er ook wel bovenop. Maar uh, hier moeten we ze zeker op aangespreken. Zaterdag komen ze en dan zullen wij ook vragen waarom ze hier niet strenger op toezien. En wat kunnen we morgen in de uitzending nog meer verwachten dan? We hebben weer een geval van ernstige internetfraude uh, bij ABN AMRO nog voor het en was een mevrouw al 5500 euro kwijt. Dat gaan we bespreken. En de appeltaartpuntentest. Ook dat? Ja. En, nou. de, en, de, en de prijzenoorlog in de supermarkten. Hm. Merk je dat nou in je boodschappenmandje? Wij vergelijken de prijzen. Ben je goedkoper uit? Brecht van Hulten over kassa. Morgenavond op Nederland 1 vanaf 5 over 7. Succes, Brecht. Dank je. Your mouth is a revolver. Find bullets in the sky.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 Nights like this lead to love life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 James Bond heeft alweer zijn vierde studioalbum erop zitten... Moon Landing, en daarvan is dit een nummer. En het is uitgebracht als single in augustus. Dat is nog niet zo lang geleden, dus... Bonfire Heart. De luxe Chinese auto Coros is in productie genomen. Een mijlpaal voor de auto-industrie na het schijnt in China... Of dat nou het type auto is waar de Chinezen op zitten te wachten... dat bespreek ik met onze automan Wim Oudewernink. Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Erik. De afgelopen jaren was China het beloofde land voor de fabrikant. De afgelopen tijd ging het even iets minder met de groei daar. Heeft de autoverkoop daaronder geleden? Nee, zeker niet. De economische groei en alles daaromheen... Dat was een beetje, een beetje vaag. Dat liep niet helemaal zoals het zou moeten. Maar de autoverkoop is, ja, zoals we zeggen, business as usual dit jaar... weer twaalf 15 16 meer dan vorig jaar. Het, uh, het is waanzinnig, uh, zoals het uit de keer gaat, die auto verkopen. En nu wordt er dus een Chorus gemaakt, dat schijnt een luxe auto te zijn. Is dat waar ze voor in de rij gaan staan? In Shanghai en in een Peking? Nou, het is, het is niet zozeer de auto op zich, uh, want Chorus is een, een nieuw merk, het, zeg maar het luxe merk, het Lexus van uh, Sherry Motors, de groot, een van de grote Chinese spelers. Uh, maar die auto die heeft uh, voor het eerst een, dat een Chinese auto vijf sterren bij de Euro NCAP uh, botsproef heeft gehaald. Nou, Weet allemaal nog te herinneren, een jaar of acht geleden... toen die lentwind uh, helemaal aan flinters werd gereden... tijdens die uh, bosproef En heel veel schade heeft brokkend aan het Chinese imago van en, ja. en dat is door deze korros met die botsproef zeker uh, hersteld. Uh, het is uh, niet zo dat... Nou, het zijn 150.000 auto's maken... in een markt waar uh, 15, 20 miljoen auto's per jaar worden verkocht. Maar uh, er is wel veel aan het veranderen in China. Uh, de consument uh, die wil een, een ander soort auto hebben. Uh, het was altijd zo, een Chinese auto... of de Chinese consument die wilde een grote vierdeurse auto... met een kofferbak, want er kon de vader, moeder, het ene kind... en opa en oma achterin. En dat was wat de Chinees wilden. Ja. Maar in één keer... Gaan ze om? Dat is in een hele korte tijd gebeurd. Vorig jaar is dat voor het eerst begonnen. Dat ze ook zo'n sports utility, zo'n uh, sportieve terreinauto willen hebben. of zo'n minivan, zo'n uh, zo ruimtebusje. Uh, dus de, de smaak van het Chinese publiek is aan het veranderen. En de kwaliteit van de Chinese auto's. Is en wie verbeteren. gaan deze uh, die, wie, welke mensen gaan die auto kopen? Nou, het zijn toch wel allemaal uh, jonge mensen die voor het eerst in hun leven een auto kopen. Uh, en dan uh, niet meer zozeer aan de Chinese oostkust, Shanghai en Beijing en, en Guangzhou... Dat is, nou verzadigd wil ik nog niet zeggen... maar daar, daar heeft iedereen wel een, een auto. Maar die markt die verschuift nu naar het westen van China... wat eigenlijk het armere gedeelte was, de echte binnenlanden. En daar begint de autoverkoop nu ook enorm uh, snel aan te trekken. Ook van andere auto's van de Chinese makelij? Nou, de, de, de concurrentie in China die is, is uh, moordend. Uh, dat zijn de grote westerse merken in joint ventures met staatsbedrijven. Uh, die maken de dienst uit. En de kleine Chinese merken die hebben het... Tot nu toe heel erg moeilijk gehad. Dat waren enkele tientallen van die merken... die zaten vaak alleen in, in de regio... in de provincies ver weg. en Dat stelde nooit zoveel voor. Maar de kwaliteit is slecht, uh, was daar slecht van... en ze konden het niet bolwerken tegen de grote, uh, grote fabrikanten. En er komt nu een consolidatie in de Chinese industrie... dat alleen een vijf of zes grote spelers overblijven. en Dat zijn uh, Dongfeng, Great Wall, Geely, Saic, ik noem ze maar even op. Nooit van gehoord. Uh, dat dat, dat, dat is zal dan voorlopig ook buiten China niet het geval zijn. Maar dat zijn hele grote spelers... Aan het worden. En die gaan de komende jaren de dienst uitmaken. En, en uh, er zit nog een enorm groeipotentieel. Nu uh, verkoopt men per jaar zo'n 17 miljoen auto's. Maar met dat groeipercentage van uh, 10 tot 20 procent per jaar... verwacht men in 2020 30 miljoen auto's daarin een jaar te verkopen. Nou, in, in Amerika waar het natuurlijk nu heel goed gaat... maar toch een verzadigde markt is 17 miljoen zo'n beetje het maximum. Dus het wordt de grootste automarkt van de wereld. Hij is getest door... De Europese instantie die erover gaat. En, en die Corrosie komt dus niet op de westerse markt. Ja, hij komt wel naar Europa. Maar men gaat daar niet een heel groot netwerk voor bouwen. Om daar uh, de totale productie van 150.000 auto's naartoe te sturen. Want die hebben ze in China hard nodig. Ja. Maar ze willen toch wel laten zien. Van, wij kunnen ook echte auto's bouwen. Ze willen af van dat imago. Dat het slechte kwaliteit is. En uh, dat wordt ook uh, door andere fabrikanten. Zoals Geely Motors. Uh, die hebben vorig jaar, twee jaar geleden Volvo gekocht. Die zijn ook heel erg bezig om uh, de kennis van Volvo op het gebied van kwaliteit... van veiligheid, uh, van milieutechnologie ook te implementeren in de eigen Geely-modellen in, uh, in, in China. En zo zijn er nog een paar van die spelers... die in Europa de kennis gaan halen... want ze willen van dat imago af. En als jij hem dan nou vergelijkt met een Lexus... hoe duur moet hij dan kosten? Uh, ik denk dat hij dat dat wat kleiner is dan de Lexus. Het is meer een, uh, zeg maar een Audi, Audi A4-formaat. Uh, BMW 1-serie misschien. Uh, prijzen zijn totaal nog niet bekend... maar het, uh, men prijst ze dan in de markt. Dan gaat men niet uit van wat die auto eigenlijk kost. Uh, de kostprijs is... Maar you <laughs> Ze willen niet met duizenden euro's onder de prijs in Europa gaan zitten. Want ze willen gewoon wel meespelen en er ook wat aan verdienen. En als die autovecum in China allemaal blijft groeien... want dat is stabiel gebleven, vertelde je net... dan wordt het toch een enorm milieuprobleem daar. Is het al. Uh, er zijn in grote steden... Uh, de, die, die megasteden met meer dan 5 miljoen inwoners... zijn er al rijverboden en, en dat soort zaken. En de Chinese overheid die is enorm fel erop gebrand... dat ook elektrische auto's en milieuvriendelijke auto's komen. En de, de milieueisen voor auto's die worden heel snel... Nu scherper gesteld in China. Dankjewel Wim Oudewering. graag tot volgende week. Wat valt er nog te zien op de buis? Nou, dan wil ik toch wel eens een lans voor het programma Via Canvas, Hobo. Dat is een één uur durend programma waar je in de televisiegidsen zomaar overheen leest, maar het is prachtig. Elke uitzending laten ze bijzondere mensen zien op bijzondere plekken in de wereld. Een shamanen bijvoorbeeld in Lapland. En die vertelt waarom zij met haar graven werkt en hoe zij ook met die graven werkt. Een kunstenaar in Cuba die al twintig jaar een straat met zijn kunst opvrolijkt. Hoe is het om niet vrij te zijn? De muziekwijk in St. Louis, waar nu langzaam na Katrina... de muzikanten die zo belangrijk zijn voor de stad weer een gemeenschap beginnen te vormen. Overleven in de langgerekte woestijn in Chili. Ze bezoeken in de uitzending namelijk altijd meerdere plaatsen... zodat je het idee krijgt dat je toch een beetje op wereldreis bent. Tussen half zeven en half acht op canvas, elke dag. Ik ga nog eens uitzoeken hoe lang dat duurt, maar in ieder geval deze en volgende week nog, dus vanavond nog. De gids.fm. kunt u volgen via Twitter en u kunt meediscussiëren op onze Facebookpagina. Surf naar de gids.fm. Goed weekend.